een bloemetjejaar, wijnenpijpen, bloemshirtjes, bruine plafonds, roze flessen in net aan het plafond. Ach, we hebben het over de Power tijd. Dit is er zo'n prachtig nummer uit uit die tijd die hoorde, de flowerpot man en let's go to San Francisco aan het begin van het tweede gedeelte van de show. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom bij het tweede gedeelte van de show. Geen je oren vertroetelen met prachtige mooie gouden oude hits. Mooie herinneringen, zoals deze van Marshall Heen. Dancing in the City. Goedemorgen. Een muziek uit België natuurlijk. Ook hier in de show. Want ja, het zijn onze buren. Dus waarom zouden we ze niet ten horen brengen hier bij Z? veel Straks trouwens ook hoor. Want dan hebben we Pommelin Thijs in de show. Haar nieuwe single. Komt er straks aan. Maar eerst uh, straks nog een uh, reportage van Jeroen van Gent. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Dat is zijn vraag. En die vraag wordt uh, tegenwoordig ook overal gesteld. Op radio, tv en krant. En uh, nu ook dus... Echt op de radio, maar nu jij aan het woord. Strakjes over ongeveer een kwartier hier bij ZVL.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 sucre chocolat noir je chocolat donne-moi Bougez-moi en émoi, je me sens comme irradiée par rivière noire sucrée. Vu que mon humeur change, que la douceur se répand. Ja, wel grappig natuurlijk hè. Dit liefdeslied aan de chocolade. En gaat het dan over Belgische chocolade? Want het is natuurlijk een uh, mooi lied van uh, Eva de Roveren. Dus het zou kunnen gaan over. Ja, Belgische chocolade. Of is het toch weer anders? Ja, we zullen het nooit te weten komen. Veronique Wes en Alane hier bij ZVL. Dus, uh, ja, en wij maken het hier gezellig op de zondagmorgen. Zoals ik al zei, we zijn aan de koffie met mega bokkenpootjes. En daar zit natuurlijk ook chocola op. Hm, aan de uiteinden. En deze zijn bitter puur. Uh, dat is eigenlijk meestal niet het geval. Meestal is het erg zoet. Maar deze zijn bitter puur. En dat is eigenlijk een hartstikke goede combinatie. hands on cry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 Geen wc-rijder, nee, geworden een zanger uit uh, Scandinavië. En een moviestar, natuurlijk hier in de show, hier bij ZVL. En ervoor Stevie Wonder, een van zijn vroege en hele mooie jeugdhits. Cherie Damour. Tijd voor de reportage reportage van Jeroen van Gent. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Dat is de vraag. Onze verslaggever Jeroen van Gent trof deze week een teletextbericht daarover aan en die inhoud vindt hij verontrustend. En met een uitgeprinte versie trok hij de straat op om reacties te vangen en luistert u nu naar zijn bijdrage. Ja, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving RVS die concludeert in een rapport: wij leven in een hypernerveuze samenleving, waar alles steeds beter en sneller moet. En dat kost de samenleving ongeveer 18 miljard aan gezondheidszorg. Omdat het niet goed gaat met die mensen die dan zo druk doen. Goedemiddag. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Nee. Wat vindt u? Ik, ik vind je vanzelf van niet hoor. Mag ik wat mag ik vragen daarover heel nou, kort? Nee, even niet. Nou, want ik moet Kijk even... zie je. Nee, nou ja toch druk, druk. Nee nee maar niet nerveus. De <laughs> ik denk dat we vooral heel erg bij onszelf moeten blijven. Mogen blijven. En heel erg veel uh, naar binnen keren. En niet alles maar van buiten aannemen. Ja. Er wordt heel veel verteld en, uh, en heel veel is ook waar. Maar we, we kunnen er niks mee. Je niet laten leven, maar zelf ja. goed nadenken. Zoiets, ja, en ook wel gewoon echt goed voor jezelf zorgen. Ja. Ik geef zelf energetische sessies. Waardoor mensen dan, of een massage bijvoorbeeld, ja. kun je ook nemen. Maar gewoon dat je ook wel echt even naar binnen gaat. Gewoon. En we zijn heel erg naar buiten gericht. Uh, media, er komt voortdurend nieuws binnen. Je, je telefoon, vooral de jeugd. Steeds meer jongeren worstelen met prestatiedruk. Werkenden vallen uit met burn-outklachten bijna de helft van de volwassenen. De helft van de volwassenen in Nederland heeft ooit een psychische aandoening gehad. En dat kost de samenleving ongeveer 18 miljard euro per jaar aan gezondheidszorg. Goedemiddag. Mag ik wat vragen? Ik heb het heel veel haast, sorry. Oké, okay, yes? daar ging de vraag over. Dank u, oh, yes, dank u wel. Kijk, dat bedoel ik dus. De raad vindt, die raad, die RVS, dat mensen meer tijd moeten vrijmaken... ...waarin ze even helemaal niks hoeven te doen. Thuis, maar ook op school of werk. Goedemiddag. Hi. Mag ik u vragen? Leven wij in een hypernerveuze samenleving volgens u? Oeh, wat een moeilijke vraag. Doet u wel eens helemaal niets? Dat probeer ik wel eens, Ja? Ja. Serieus? Echt, ja, ja? Maar niet nu, want ik heb nee. echt een beetje haast. Oh, dus, ah, oké. Okay. Dus ik. Uh, ga Dank u, u wel. Opdrukken. Dank u. Ja. <lacht> u merkt het bij jezelf en wat doet u dan? Gaat u een stapje terug? Gaat u iets ja, regelen? Om minder te... Ja, ik zorg heel goed voor mezelf, denk ik. Mediteren. Uh, gewoon, effe, gewoon echt even naar binnen gaan. Nou, moet ik ook wel, ik heb een huisgroep gezien in Ibiza en daar is het leven een beetje anders. Oh, dat dus, scheelt. Dat scheelt oh. en ik ben nu pas weer hier en dan denk ik, oeh ja. Oh, dan merk je het verschil. Ja, absoluut. Dan kun ja, dat Nederland goed zien. Nederland vooraan staat in ja. het uh, ja. ja. ja. ja. mentale stuk. Goedemiddag. Hallo. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Geen idee. Nee? Nee, moet je niet even wat vragen? Nee, je moet de kinderen halen. Sorry. Oké, okay, zie. Okay. <laughs> ja, dat bedoel ik dus. Maar goed, nee. dank u. Hypernerveuze. Ja. Hypernerveuze ja. samenleving, ja. Nou, ik denk het wel. Ja. Ja, iedereen is gejaagd. en Iedereen wil snel, snel, snel... Ik merk het vaak als ik een vraag op straat en dan willen de <laughs> mensen al een pakketje ophalen en dat soort dingen. Even snel, snel. Dan hebben ze eigenlijk geen tijd voor, voor, voor mij en dat, dat geeft ook helemaal niet. Maar waar zit het dan in? Wat merkt u zelf? Uh, ja, dat is al uh, met je werk allemaal druk, druk gehaast. Uh, weinig personeel in winkels of weinig personeel uh, bij het werk. Dus alles moet ge gejaagd en snel. Dat is en, het denk ik. En, en, en doet u het na? Gaat u het kopiëren? Merkt u het zelf ook dat u dan nou nerveuzer wordt? Ja, dat wel. Uh, ja, ja. Ja. Ja, dat, dat, ja, ik voel het zelf namelijk ja. ook wel vandaag. Ja. Wat zou er aan moeten gebeuren? Ja. Wat zouden we moeten doen met z'n allen om het wat minder te maken? Ja. Goh, geen idee. Het is, is niet het altijd zo uh, geweest, hè? Ik bedoel ja, ja ik, ik zou ook niet uh, de oplossing uh, ervoor weten. We kunnen wel zeggen van ja, we moeten dan met z'n allen helemaal niet meer zo gejaagd doen, maar. Ja, dat zit er nu denk ik eenmaal zo ingebakken in de samenleving... dat je dat dan ook niet meer uitkrijgt. Zoiets? Zoiets, denk het ik. laat zich niet zo gemakkelijk terugdraaien? Nee, nee, ja. denk ik. Er kunnen allerlei mensen drukken doen en dan is het vaak besmettelijk... Hè? dan raak je ook wel snel ja, zenuwachtig. Maar dat heeft u niet? Nee. Gelukkig. Nou ja, ik fiets veel. En dat scheelt. Want als je in de file staat, heb je hier namelijk heel veel last van. En dat heb ik niet. U, u fiets lekker in uitwerken? Ja, ja, ja. is, is dat echt wel bewust gekozen ja, daarom? Ja, zeer zeker. Ja. Ah, u heeft ooit ja. wel in de file gestaan? Heel veel, ja. Kijk. En dat wil ik niet meer. Goedemiddag. Leven wij in een hypernerveuze samenleving? Mag ik, mag ik even aan u vragen, of niet? Ervaart u dat ook zo? Is het druk? Ik ben continu nerveus. Ja? ja? Hoe komt dat dan? Ja, ik ga snel door. Kijk, zie je? K ja, oké. Ja, okay. ja nou, succes met de onderzoek. Dank. We zijn wel minder tolerant geworden, dat klopt. Tolerant? Oh, ja. Ja, ja, ja, daardoor, als je, je druk ja, doet, dan word je ja, minder ja, tolerant ja, natuurlijk. Ja. Doe jij wel eens helemaal niks? Nee. Nee? Ja, als ik slaap. Ja. Neem maar wel bewust niks om nervositeit tegen te gaan, stress van de samenleving. Zoiets? Nou, ik wil het heel graag, maar ik krijg de tijd er niet voor. Ja, ja maar dat is het probleem. Hè? Ja. Moet je eigenlijk gewoon ja, opeisen, min of meer, zoiets. Ja, maar dat is lastig. Ja. Ja. Als jij het aan mijn baas wil. Ja, ja. Neemt u wel eens tijd om helemaal niks te doen? Ja. Gebeurt dat? Ja, dat gebeurt, maar dat is heel zelden. Heel zelden? Ik veel minder dan het zou moeten, laat ik het zo zeggen. U wil graag tijd maken voor uzelf om helemaal niks te doen, maar het lukt Tuurlijk. niet. Niet altijd. Nee? Nee, niet zo vaak dat je zou willen. Wanneer was je voor het laatst? Dat weet ik niet eens meer. Ik ben zelf leidinggevende en ik merk ook dat ook in mijn sector heel veel mensen met een burn-out... Ja, oververmoeid door werkdruk ook. juist. Dus ze ervaren heel snel werkdruk. Ik ben van de tweede generatie en ik merk dat de derde generatie, dus de jongere uh, medewerkers, veel minder ja, belastbaar zijn. En dus die zijn sneller ah. geprikkeld. En, uh, ja. en wat gebeurt er dan? Wat merkt u dan? Uh, ja, ze worden sneller ziek. Dat is ja. het eigenlijk, hè? mentale klachten. En, uh, ja, dat baart mij ook echt een beetje zorgen. Ja, want dan ben je ze steeds kwijt. Ja, ja. Uh, puur, nou, niet alleen puur het zakelijk hoor, maar ook uh, natuurlijk het uh, menselijke. Het, ja. het is jammer dat hele jonge mensen nu al uh, burn-out klachten hebben. Ja. Dus, ja, dat is niet goed hè? Nee, dat is niet goed, zeker niet. Uh, doet u iets aan preventie of zo? Ja, Jazeker, uh, uh. uh, nou, ik, ik werk natuurlijk daar, ik ben geen uh, eigenaar, maar wij doen uh, aan oudere preventie. Dus oudere medewerkers krijgen meer vrij, kunnen uh, flexibel werken. Nee. Wij doen ook preventief uh, gesprekken voeren. Dus als we merken dat een medewerker minder lekker in zijn vel zit, doen wij preventief oh, wow. uh, gesprekken voeren. Van hé, hey, is er wat, kunnen we iets betekenen, Aangepaste werktijd, ja, ja. aangepast werk. Geweldig. Om, om dingen te voorkomen, ja. zeg maar, voor ja. te zijn. Ja. ja, precies, daar gaat het om. Ja, ja. Nou, dat is hartstikke goed, ja. Nou, ik denk wel dat het dieper nerveus wordt, ja. Ja? Ja. Waardoor? Ja. Waardoor? Nou, ik denk wel door de veel multi, multiculturele samenleving. En dat zeg ik als iemand met een kleurtje. Ja, hoezo? O, omdat het steeds voller en drukker wordt of zo? Met... Ja, met uh, mensen die anders over dingen denken. Ah. ah. Nou, die komen binnen en die nemen de eigen mentaliteit en cultuur mee. En daar moeten wij ons op aanpassen. En wij zijn zo flexibel met z'n allen dat we denken dat dat het beste is. Maar ik denk dat, uh, dat we onze kinderen uiteindelijk uh, met een overdoekje lopen. Ah. En daar wordt u ja. nerveus van? Nou daar word ik niet heel blij van, nee. Nee, in ieder geval niet blij. Nee, vorig jaar, nee, klopt. En u heeft zelf inderdaad, want het is dan niet te zien voor de radio een kleur. Een kleur, ja, ja, ik uh, ben donker gekleurd en ik vind gewoon ook dat Zwarte Piet zwart moet blijven omdat Nederland zo denkt. En niet uh, dat we me geel moeten maken omdat we ons aan willen passen aan iedereen. Dus die multiculturele samenleving, ja ik geloof dat dat een gepasseerde term is, maar die, die geeft ook stress en gedoe. Zeker. Ja. Bij u in ieder geval. Ja, en bij u? Ja, maar ik, ik, ben, ik ben degene die objectief nu vragen stelt. <laughs> dus ik ga dat niet zeggen. De zondagmorgen met Alfred Blokhuizen.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 Burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool. But then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turn stick-up kid. But look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is token. Y'all are make tag. Spend the next two years as an undercover fag. Being used in abused to serve like hell to one day, you would found hung dead in the cell. But now your eyes sing the sad-sad song of how you Live so fast and die so young, so don't push me 'cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. <laughs> Secret Garden Nocturne. Uit een Eurovisie-songfestival weten we het nog van lang geleden. En Grandmaster Flash en The Furious. Je hoorde ze met de message. Och, het gaat al richting 12 uur. Uh, over een uh, dik kwartier uh, begint ons verzoeknummerprogramma. Daar uh, kun je aan meedoen. Dat is makkelijk hoor. Je gaat naar onze website www.omberoepzvo.nl Ga daar naar... Uh, verzoekje, vul het formuliertje in en dan gaan wij na 12 uur ons uiterste best doen om jouw uh, ja, muziekkeuze ten gehoor te brengen via ZVL. Dus ga maar naar onze website omroepzvl.nl. De stad wordt wakker in het donker, het licht gaat uit en ik ga aan. Soms vergeet ik.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 Gaan. Omroep ZVL Kiyo Sakamoto. Ja, er zijn vele uitvoeringen van, van dit lied. Maar dit is de oorspronkelijke Japanse uitvoering. Sukiyaki. natuurlijk. En dat allemaal hier bij ZVL. Op een sombere zondagmorgen vanwege het weer. Ja, het gaat regen ook nog. Mm, maar ja, we hebben hartverwarmende muziek om de dag een beetje lekker door te komen. Verder hoorde je overigens Pommelin Thijs en haar nieuwe single Ik Moet Gaan. Maar zover is het nog niet, hoor. Ik heb hier nog een minuut of twaalf, dertien aan muziek voor je liggen. En die ga ik natuurlijk ook brengen. Muziek van onder andere Michel Delpech. Alles voor een kus. Pour en flirt. Goedemorgen. Dit tour, au petit jour, entre tes draps.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 tot dit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 Ze tot ziens en ik zeg ja, Suzanne, Suzanne, Suzanne. Ik ben stapeljek op jou. Suzanne, Suzanne. Ja, ja, ja, ja. Dat waren ze weer eens de mannen van de VOF, de kunst en Suzanne aan het einde van deze aflevering van. Dus is zondagmorgen van ZVL. Hey, Dank je voor je gezelschap vandaag weer. Volgende week zondag ben ik weer bij Leven en Welzijn. En dan ga ik weer lekker plaatjes voor je draaien. En uh, leuke deunen tegenover brengen. Dus wees erbij. Ook tegen die tijd. Want dan uh, maken we het gewoon hartstikke gezellig. Ik wens je een mooie dag. En veel plezier met mijn collega's. En tot besluit nog een stukje van Ten Sharp. Joe, mooi dag.